11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een vrouw uit Den Haag heeft een rechtszaak over vingerafdrukken in haar paspoort verloren. Omdat ze weigert vingerafdrukken af te staan... besloot de gemeente Den Haag haar geen nieuw paspoort te geven. Daarop stapte ze naar de rechter. De vrouw is tegen het afstaan van vingerafdrukken... omdat die ook worden opgeslagen in een landelijke database voor criminaliteitsbestrijding. Ze vindt dat een schending van haar privacy en mensenrechten. De rechter verklaarde de klacht van de vrouw ongegrond. De gemeente Den Haag had het volste recht om een paspoort te weigeren, omdat dat zo in de wet is geregeld, zegt de rechtbank. De Tweede Kamer praat nog vandaag over het besluit van het kabinet om mee te doen aan de operatie in Libië. Het kabinet stelt 6 f 16s een tankvliegtuig en een mijnenjager ter beschikking om toe te zien op het naleven van het wapenembargo tegen Libië. Vanmiddag is er eerst een commissievergadering, die begint om half drie... en vanavond is de plenaire afronding. Waarschijnlijk kan het kabinet rekenen op steun van de Kamer. Volgens het kabinet kan de missie in Libië nog deze week beginnen. Het gemiddelde inkomen van hoogopgeleide Nederlanders... is bijna twee keer zo hoog als dat van laagopgeleiden... blijkt uit onderzoek van het CBS. We zien uit de uitkomst van vandaag dat leren loont... We zien dat mensen die goed opgeleid zijn aanzienlijk meer verdienen dan mensen die laag opgeleid zijn. Gemiddeld in Nederland is het zo dat een hoogopgeleide bijna dubbele verdient van een laagopgeleide. hoogopgeleide tegen de 50.000 euro per jaar, een laagopgeleide 26.000 euro. Een derde van de beroepsbevolking geldt als hoogopgeleid. Ze hebben een hbo-opleiding of een universitaire studie afgerond. Vrouwen zijn gemiddeld iets hoger opgeleid dan mannen. Het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen is nog altijd groot. Mannen verdienen zo'n 25 meer dan vrouwen met dezelfde opleiding. Omdat ze vaker leidinggevende functies hebben. Een Indiase politieman heeft zichzelf in zijn arm en zijn buik geschoten om een onderscheiding te krijgen. De man was ingezet om het huis van een politicus te bewaken toen hij naar eigen zeggen werd beschoten door zes gewapende mannen. Omdat andere agenten zijn verhaal niet geloofden werd er een onderzoek ingesteld en daaruit bleek dat de patroonhulzen die waren gevonden uit het dienstwapen van de Indische agent kwamen. En uiteindelijk gaf de man toe dat hij het verhaal had verzonnen om een onderscheiding voor dapperheid te krijgen. Mark van Bommel heeft afgezegd voor de uitwedstrijd... van het Nederlands Elftal vrijdag tegen Hongarije. De aanvoerder van Oranje heeft nog te veel last van een knieblessure. Van Bommel hoopt dat hij op tijd fit is voor de return... van de EK-kwalificatiewedstrijd dinsdag in Amsterdam. Van Bommel is de vierde basisspeler die afhaakt... na Stekelenburg, Robben en Huntelaar. Ook Maduro en Jansen zijn niet inzetbaar tegen Hongarije.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 Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlups. Goedemorgen. Het heeft even geduurd, maar langzaam maar zeker is mijn blik weer helder. En het heeft helemaal niks te maken met mijn gesteldheid, nee. De mist is hier zojuist opgetrokken. En dan zie ik in mijn blikveld Bush als Batman en Reagan als Rambo. Superhelden en de politiek. Een duidelijk geval van gelijkenis. Dat vindt onze gast Dan Hessler Forrest, die erop gestudeerd heeft... En hij vertelt over een minuut of tien hoe het precies in elkaar zit. En om in die sferen te blijven, ook onze eigen Superman keert vandaag terug. Hij schiet mensen te hulp die aan het kortste eind trekken bij een bedrijf of instantie. Vandaag ontfermt hij zich over een klant van Lecturama... die een incassobureau achter zich aan heeft... voor de ongewenste levering van meerdere mini-Holly Davidsons. En ik krijg bezoek van de escortbranche, de legale wel te verstaan. Want daar is net een nieuwe koepel voor opgericht... die strijd tegen het slechte en criminele imago van de prostitutie. Ik praat met Esther Meppelink, mede-eigenaar van Women of the World. En houdt niet alleen de oren, maar ook de ogen open. Surf naar degids.fm. Maar eerst mijn verbazing bij het nieuws van vanochtend. Het uh, vangen naar vis in de brede kuststrook van Delfzijl tot Zeus-Vlaanderen moet drastisch worden beperkt. De wissers zeggen, nou, dat willen we wel doen, maar dan moeten we wel... 30 miljoen euro krijgen. En vanochtend wordt hierover overlegd in de Tweede Kamer. Aan de telefoon Pim Visser, hij is directeur van Visnet. Dat is een van de grote visserijorganisaties. Meneer Visser, we krijgen vier minuten met elkaar om het even uit te praten. De klok staat nu. 30 miljoen euro voor de vissers. Hoezo? Ja, 30 miljoen is een, is een, is een indicatie waar het om gaat is dat uh, Natura 2000 wetgeving geeft aan dat vissers uh, niet meer mogen vissen in een bepaald gebied... en dat die uh, visserijactiviteiten ook niet uh, tot intensivering in een ander gebied mogen, mogen leiden. Zo heet nou. dat. Dat is een plan dat ooit gemaakt is en dat heet Natura 2000. En een van de kenmerken daarvan is dat in die brede kuststrook van Delfzijl naar Zee Vlaanderen... de visvangst drastisch moet worden beperkt. En de vissers willen dus 30 miljoen. Nou, de vissers Willen compensatie. En uh, er is ooit gevraagd aan, doe een orde, grote, ge, een orde grote getal. Toen is dat getal gaan leven. Maar waar het om gaat is dat uh, wij met elkaar moeten bepalen hoeveel intensiteit er, er weggenomen moet worden, wat de waarde daarvan is, en die moet gecompenseerd worden. Waarom moet? Die dalende nou, vangsten vallen toch gewoon onder het ondernemersrisico, zou ik denken? Die, die gewone vangsten vallen onder het ondernemersrisico. Maar op een als jij dus uh, verboden wordt om in een gebied nog te komen waar je normaal je brood verdiende... de overheid zegt, 'Gij zult gaan, ja, dan, dan, dan is dat geen ondernemersrisico. Dan word je gewoon weggestuurd. Maar de overheid heeft dat niet gisteren gezegd, maar al een hele lange tijd geleden. Nee, de overheid, dat, dat, de overheid heeft al een hele tijd geleden gezegd, wij gaan Natura 2000 doen. Uh, in december is uiteindelijk het besluit genomen. Wij zijn in goed overleg met de NGO's, dus de milieubeweging... waaronder het Wereld in gesprek over hoe daar invulling aan te geven. Dat gesprek dat loopt, daar zijn we wel redelijk uit. Alleen vissers zeggen, ja, je kan wel met me afspreken dat ik weg moet. Maar als ik weg moet, dan uh, heb ik geen inkomsten meer. En uh, hoe zit dat daar dan mee? En de VVD zelf vindt ook dat het uh, ondernemersrisico is. Ja, als je als vissers in de natuur vissen en ze vangen minder, is dat ondernemersrisico. Alleen als je weggestuurd wordt uit een gebied en je krijgt geen mogelijkheid om die uh, vissen, met name gaat het hier om garnalen te vangen, ja dan is dat geen ondernemersrisico. Dus ik ben het met de VVD eens dat het minder vangen van vis in de normale situatie gewoon een ondernemersrisico is, maar daar hebben we het hier niet over. Het, je zou het kunnen vergelijken met, uh, met een winkelier en uh, plotseling uh, wordt de straat voor zijn deur wordt afgesloten en er kunnen geen klanten meer in zijn winkel komen. Maar dat weet je ook van tevoren. Dat weet, je, dat weet je niet als jij 30 jaar geleden een, een, een, een winkel bent begonnen en ze een half jaar geleden besluiten om, om de straat te sluiten. Nee, maar dan moet wel eens een keer een riolering worden vervangen. Jawel, maar dat is tijdelijk. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk tijdelijk. Hier gaat het om permanente sluiting. 25% van het gebied en dan praten we hier concreet over het gebied van Bergen, Noord-Holland tot aan Borkum gaat gewoon dicht. En dan zijn het voor garnalenvissers ook nog eens de beste vangstgebieden. Dus die garnalen zitten ook niet overal. Dus die mensen kunnen ook niet zomaar even ergens anders naartoe. Hen wordt gewoon de mogelijkheid om garnalen te vangen ontnomen. En daar moet je met elkaar een oplossing voor bedenken. En hoeveel garnalenvissers zijn er? Er zijn in totaal ongeveer 200 garnalenvissers. En hoe moet dat geld in uw ogen verdiend gaan worden? Of verdeeld? Wij zeggen tegen de overheid, gij zegt dit, dus komt gij ook met het geld. Uh, er zijn natuurlijk mogelijkheden. We vissen ook in de Waddenzee en we kunnen samen met de NGO's een prachtig, uh, een prachtig plan hiervoor schrijven. En er zit nog uh, 600 miljoen euro in het Waddenfonds. Dus uh, dat zou heel goed voor de verduurzaming van de Granadevisserij zou daar een stukje voor gebruikt kunnen worden. Ja. Maar dat wordt wel een moeilijke verdeling, denk ik. Want de enige dalenvisser wil misschien meer dan de andere. Nee, maar daar, daar hebben we met de overheid over gezegd... Van, wij kunnen daar hele heel nette regelingen met elkaar voor bedenken. We hebben natuurlijk in het verleden bij de Noordzeevisserij... ook al, ook al eens over, over uitkoop gesproken. En er zijn hele goede voorbeelden in het buitenland. En hoeveel hoe moeten er, heeft... er weg? Nou, je praat toch ongeveer dat er, dat er in totaal zullen er wel, wel 25 tot 50 schepen, 50 schepen zullen er wel weg moeten. En er. komen er straks nog Hollandse garnalen in de winkel? Jawel, de Hollandse garnalen die, die, die, blijven, er, die blijven er komen, want die, die komen ook wel uit andere gebieden. Duizien, Meneer Visser, duizien, duizien de bel is gegaan, gij hebt gesproken. Wat zegt u? Gij heeft gesproken. Ja, dank u wel. Mag ik u danken, directeur van Visnet, Pim Visser. De gits.fm. Feestje onder donkere wolken. Zo zou je het 80-jarige jubileum van de Notenboomschool in Amsterdam-Oost kunnen zien. De school voor chronisch zieke kinderen krijgt binnenkort een kampen met grote bezuinigingen, namelijk. Minister van Bijsterveld wil 300 miljoen euro bezuinigen op het speciaal onderwijs in Nederland. En dat heeft ook grote gevolgen voor de school. Ondanks die donkere vooruitzichten werd er toch een feest. Daar is het feestje, dat is echt niet gewoon. Hola, die je, zing met ons mee. 80 jaren, het lijkt wel een droom hier op de. Naam. Ik ben Rayan, ik zit hier op school omdat ik een graspoler, geen astma. Ik ben Valeria en ik zit op deze school omdat ik een auto-immuunsysteemprobleem heb. Ja. Ik ben Jerry en ik zit hier op school omdat ik een hartafwijking heb. Ik ben Anwar, ik zit hier op school omdat ik een transplantatie niet heb van mijn vader. Ik ben Daan. ik zit hier op school omdat ik wat aan mijn heb. Ik ben Mara en ik ben hier omdat ik aangeboren hartafwijking heb. En dan is dit alleen nog maar groep 8 en zo zitten er nog tiental andere kinderen op school die ook allemaal iets hebben, hè jongens? Ja. ja. En wat maakt nou het grote verschil tussen deze school en een andere school? Hier wordt je speciaal verzorgd. Oh ja. En je krijgt allemaal medicijnen, ja, die krijg je van de verpleegkundigen. Precies, want als ik hier in de klas kijk, het is natuurlijk een gewoon klaslokaal... waar jullie dan maar met z'n tienen zitten. Maar er hangt ook een hele grote medicijnkast aan de muur, hè? Ja. En daar zit voor iedereen wat in? Ja, nou, ik neem hier twee pilletjes uh, per dag hier op school. En dat doe je zelf? Nee, uh, soms moet ik er aan gedacht worden, maar om tien uur loop ik meestal naar het aanrecht om uh, mijn pilletjes te halen van de assistente die hier ook uh, zit. Want er is ook altijd verpleegsterijers in de buurt, hè? Ja. ja. Wat, wat doet die? Um, die helpt ons te onthouden wat, uh, als we medicijnen of indicaties moeten innemen. Um, en ze helpen ook uh, met uh, dingen als je pijn hebt of hoofdpijn... Ja, of, uh, of als je te moe bent, want ik bijvoorbeeld heb allergie... en ik kan s'avonds niet zo goed slapen omdat ik zoveel rugje heb. Daarom is hier ook een slaapzaal, zodat je daar kan eindigen. ik kan zelf slapen op school. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar alleen als je ziek bent of ja, heel moe bent. Pesten jullie elkaar wel eens? Ja. Met... Voor de gein. Voor de gein. Maar verder zijn we wel vrienden met elkaar. Dat is natuurlijk makkelijk om even te pesten. Ja, ja je bent ziek of... Uh... Nee, daar pesten we niet mee, want iedereen heeft hier iets... Ja. Toen ik klein was, werd ik ook gepest. Omdat ik dan niet bijvoorbeeld, mijn ziekte heeft ook met spieren en zo te maken. Bijvoorbeeld kon ik niet een trap op of zo. En daar gingen zeg maar, kinderen mij pesten. waar ze zeiden, ja, jij ja, kan niks, ja, wij wel lekker op en dat soort dingen. Wat dat betreft is het natuurlijk veel fijner hier, uh, ja. ja, en hier heb je geen trappen. eigenlijk. Ja, buiten zijn ze aan de speler Camille van Rut, directeur van de Notenboom School. Dat buiten, dat was eigenlijk uh, 80 jaar geleden de oorsprong ook van de school, hè? Nou, dat was buiten inderdaad wel een uh, sleutelwoord. De kinderen hadden toen uh, veel uh, TBC en uh, ja, daar, gezonde, goede lucht was daarvoor echt aangewezen om de kinderen goed te laten functioneren. Dus alles wat buiten kon, dat, uh, daar waren voorzieningen voor om dat ook echt toe te passen. Ja, en als je naar die oude foto's kijkt, dan werden af en toe ook echt de tafeltjes buiten gezet. Wordt dat nu nog Ta ook nog gedaan? Tafeltjes buiten, uh, bedjes buiten. De kinderen rusten ook echt tussen de middag. Tegenwoordig uh, hebben we andere kinderen. Uh, echt TBC is natuurlijk van een hele andere orde tegenwoordig. Uh, de populatie is nu uh, heel divers. Er zijn allerlei chronische ziekten waar deze kinderen mee kampen. er ja, zijn er elf van dit soort scholen terwijl er natuurlijk heel veel scholen zijn voor speciaal onderwijs. Wat maakt deze dan zo speciaal? Ja, deze kinderen hebben allemaal echt in de eerste plaats een chronische ziekte... waardoor ze beperkt worden in hun mogelijkheden om gewoon onderwijs te genieten. En de voornaamste voorziening die we daarvoor hebben is een verpleegkundige... en in het verlengde daarvan de onderwijsassistenten... die in de groepen heel intensief de kinderen begeleiden... opdat onderwijs mogelijk is en aanvullend. Daaraan hebben we dan nog logopedie en fysiotherapie in de school. Dus dat zijn allemaal voorwaarden om die kinderen echt goed onderwijs te kunnen bieden. Nou, je noemt al heel veel mensen op... Er staan 300 miljoen uh, op stapel om te bezuinigen. Wat betekent dat voor deze school, na 80 jaar? Desastreuze gevolgen zal dat hebben. Uh, ik vrees dat een aantal kinderen in ieder geval sowieso niet meer naar school zullen kunnen als uh, daarin ge in gesneden gaat worden. Kijk, uh, helemaal niet meer naar school? Ja, helemaal niet meer naar school. Want er zijn kinderen... Dat kan toch niet? Die, ja, nee. Dat is inderdaad een, een ernstig gevolg wat dreigt. Uh, kijk... Er zijn kinderen die echt continu onder toezicht moeten staan van een verpleegkundige. En af en toe moet er ook gewoon echt acuut ingegrepen kunnen worden. Als er geen verpleegkundige in de school is... Ja, dan zal dat kind ook gewoon echt thuis moeten gaan zitten. En weer overgeleverd zijn aan de zorg van ouders of anderen die dat thuis moeten gaan doen. Kijk, op dit moment bekostigen we de inzet van de verpleegkundige... maar ook van de paramedici, logo en fysio... Uh, bekostigen we uit lump sum middelen die we van OC&W krijgen. Dat wil zeggen dat we van OC&W... Uh eén bulk geld krijgen en daar alles van moeten doen. En je zou kunnen zeggen, nou, daar moeten we dus in ieder geval onderwijs van bieden, maar wat wij gezien de populatie daar ook aanvullend nog aan doen, dat zijn al die voorzieningen die ik net genoemd heb. En ja, Die zouden eigenlijk misschien dan uit een ander potje moeten komen in plaats van uit het onderwijspotje uit de zorg bijvoorbeeld. Ja, maar dan struikelen we natuurlijk weer in een departementenverhaal want uh, ja, zo gaat het altijd natuurlijk. Maar ik kan wel zeggen dat als hier bezuinigd gaat worden dat het zeer ingrijpend zal zijn op de voorzieningen die wij op dit moment overeind houden. Heeft u toch nog wel een leuk feestje kunnen vieren? We hebben een geweldig feest gevierd. Oh, dat dan toch wel? Natuurlijk, want uh, kinderen moeten en mogen hier op dit moment eigenlijk niks van merken. Dus we gaan niet nu al treuren, maar uh, de alarmbellen moeten wel gaan rinkelen. Ja, maar je kunt je natuurlijk. geld maar één keer uitgeven natuurlijk hè? Precies, en uh, we geven het nu uh, uit aan de voorzieningen waarvan we denken dat we die uh, nu nodig hebben. En we gaan straks kijken hoe dat verder gaat. Dus we hebben het niet over iets wat een leerkracht wel even overneemt. Die, die kinderen hebben gewoon ook in het dagelijks functioneren toezicht en hulp van een verpleegkundige nodig. En je moet daarbij denken aan kinderen waar een stoma verwisseld moet worden, gekatheteriseerd moet worden... Uh, af en toe uh, ja, echt injecties moeten krijgen. Dat zijn echt uh, voorbehouden uh, handelingen die echt uh, door een deskundige uitgevoerd moeten worden. No, no, no, no, stop. Daar is het feestje, dat is echt niet gewoon. Hola die J, zing met ons mee. 80 jaren met een me droom. Kinderen van groep 8, dan verslaggen we Jan Peels op de Notenboomschool in Amsterdam-Oost. Swingende single van Anouk Killeby. Als je aankomt, dan ben ik degene die je zoekt. Zingt Anouk in Killaby. De Gids. FN. Sylvester Stallone is back as Rambo. Rambo is the best combat vet I've ever seen. His mission: to locate American POWs in Vietnam. Double-crossed and left behind enemy lines and now he's getting out any way he can rambo what most people call hell he calls home de trailer van de film first blood 2 uit 1985 superheld rambo trekt de Vietnamese jungle in om foto's te maken van een kamp met krijgsgevangenen de missie mislukt en na wilde achtervolgingen, beschietingen en moorden, bevrijdt Rambo de gevangenen en keert hij als held huiswaarts. Uh, raar verhaal, denkt u? Integendeel, Rambo is namelijk het symbool van de Amerikaanse samenleving. En hij is niet de enige, zo zegt Dan Hesler Forrest. Hij is docent literatuur en film aan de Universiteit van Amsterdam en hij legde bloot hoe dun de grens is tussen de superheld en de Amerikaanse politiek en cultuur. Goedemorgen, meneer Dan Hasselhorst. Goedemorgen. Uh, dan hoorde ik zojuist Rambo. Zich schieten de wegbanen door de jungle van Vietnam. En iedereen weet dat dat niet echt gebeurd is. En toch zegt u dat uh, komt redelijk dicht in de buurt van de werkelijkheid. Redelijk dicht in de buurt van de werkelijkheid. In de zin dat wat Amerika steeds opnieuw probeert te doen... is vervelende dingen in film om te keren. Dus als Amerika de Vietnamoorlog verloor in de jaren zeventig, kreeg je in de jaren tachtig een golf van films die dat trauma proberen te herstellen. door Rambo de Jungle in te sturen. En hij vraagt ook in die film, do we get to win this time? En het antwoord is ja. En dan kijkt u zelf met genoegen naar die films? Um, nou, met een beetje een dubbelzinnig genoegen. Het zijn films die uh, aantrekkelijk zijn... omdat ze de wereld heel duidelijk simplificeren. Ze maken een heel duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad. Tussen man en vrouw. Um, en uh, in een wereld zoals die waarin wij leven, waarin dingen eindeloos complex lijken, misschien ook wel zijn, is zo'n duidelijk onderscheid natuurlijk een. Uh, heeft een bepaalde aantrekkingskracht op het publiek. En zo'n superheld is belangrijk voor Amerika vanwege de collectieve verwerking... van wat ze allemaal hebben meegemaakt. Vietnam, oorlog verloren in het geval bijvoorbeeld van Rambo. Nou ja, dat is wat je met name ziet in de films die ik heb bestudeerd... Uh, van de afgelopen tien jaar, de superheldenfilms... die in die tijd ook eigenlijk het meest consequent, succesvolle Hollywood-genre zijn geweest. Jaarlijks een wereldomzet van om en nabij de 1 miljard euro en soms nog wel meer... Uh, wat je in die films ziet, is dat ze omgaan met eigenlijk het trauma van 11 september... op een manier die erg lijkt op hoe de films uit de jaren 80 omgingen... met het trauma van Vietnam en Watergate. En lopen een beetje parallel met de politieke ontwikkelingen? Of lopen ze er net na? Uh, ik zeg dat ze wel parallel lopen. Dat wat je na 11 september ziet in de Amerikaanse politiek en ideologie... is dat er een verschuiving op, optreedt. Dat de Bush-regering eigenlijk zegt, na 11 september is alles anders. Dat ze ook dat moment van 11 september aangrijpen om allerlei nieuwe, uh, um een nieuw beleid door te voeren... om de Patriot Act in te voeren... om uh, uh, dingen als marteling door de regering bespreekbaar te maken... wat het ook inmiddels is. Guantanamo Bay, Abu Ghraib. Al dat soort dingen zie je op een indirecte manier... weerspiegeld worden in de superheldenfilms uit hetzelfde tijdperk. Hoe kwam u op het idee? Ik kwam op het idee... Eigenlijk heel simpel, dat er een. Je ziet, nou ja, ik, ik kom zelf uit Amerika oorspronkelijk, uit New York. 11 september maakte ik ook mee als een soort enorm trauma, eigenlijk op dat moment. En wat zie je daarna? Je ziet eigenlijk een nieuw genre ineens ontstaan en opeens heel succesvol worden. Spider-Man was eigenlijk de eerste film die dat belichaamde. Spider-Man speelt zich af in New York. Komt uit ongeveer zeven maanden na de ramp van 11 september. En er was geen recensie die niet noemde... dat er een verband bestond tussen het succes van die film... en de manier waarop het publiek aansprak... En het idee van New York na zo'n grote ja, traumatische ramp. En toen dacht ik, dat moet vaker zijn geweest. Die, die relatie moet vaker te leggen zijn. Nou ja, je ziet dat er dus in de films die daarop volgden dat er een bepaalde formule continu uh, uh, wordt opgevoerd. Het is natuurlijk zo als een populaire film heel, heel populair is, en dat was Spider-Man. Uh, dat het een, het een film is een commercieel product. Dus dan wordt er gekeken nou, wat is datgene in die film wat mensen zo aanspreekt. En laten we dat proberen zo vaak mogelijk te herhalen. En dat zie je uh, dat. Uh, dat Leidt eigenlijk altijd tot een, een cyclus van films. Maar meestal zijn filmcyclussen zijn beperkt tot een jaar of vier, vijf... en dan is het op een gegeven moment de koek wel op. Het grappige aan de superheldenfilms, of wat ik er eigenlijk interessant aan vond, is dat we uh, het succes alleen maar lijkt toe te nemen. We zijn nu uh, bijna in het tiende jaar van die golf aan superheldenfilms. En het komende jaar komen er zelfs nog meer uit dan in de, in de afgelopen jaren het geval was. Deze zomer worden we gebombardeerd met Captain America en The First Avenger en Thor. En nou ja, noem ze maar op. U gaat genieten. Ik <laughs> heb weer een superheld voor u. Let op. Het Let's go. Dat loopt al heel lang mee, hè? Ja. Vanaf eind jaren 30, uh, toen hij bedacht werd... tot op tot, heden ja, tot eigenlijk meteen ongelooflijk populair. Waarom eigenlijk? Um, ik denk, Er zijn een paar redenen voor aan te wijzen. Het is inderdaad zo dat ze nu al bijna 80 jaar... dat Superman en Batman wekelijks gepubliceerd worden in, uh, in, in stripboeken. Dat ze ook in allerlei andere media... van film en radio en televisie tot in computerspellen... en natuurlijk de eindeloze merchandising van speelgoed... en kleurboeken en dergelijke uh, voorkomen. Um, hoe werkt de superheldenmythe nou? Een superheld is, is een, een figuur, eigenlijk altijd een man, een blanke man... die orde op zaken stelt, dus die creëert duidelijkheid. Uh, hij wijst aan, uh, dit is de norm en iets wat ervan afwijkt wordt bestraft. Um, dat, dat is een, een figuur die een hele ambiguë relatie heeft met de Amerikaanse cultuur... waarin Amerikaanse cultuur en ideologie zogenaamd gaat... om democratie en individualisme en vrijheid. De superheld is dan een heel interessante figuur... omdat hij natuurlijk volstrekt antidemocratisch is. Wat je in de superheldenverhalen altijd ziet... is dat de democratische instituten... dus de politiek en de politie en het juridisch apparaat... die zijn allemaal niet in staat om uh, misdaad en geweld onder controle te houden. Maar die superman wel? Superman wel. Die grijpt in uh, waar uh, de andere instituten allemaal falen. Dus er is een soort fascinatie in de Amerikaanse cultuur... voor eigenlijk een soort messiasfiguur... Die, uh, die naar voren komt. Die komt altijd van buiten de stad. En die komt dan de stad in, die stelt woord op zaken... en dan vertrekt hij ook weer. Ja, Batman neemt dan uh, uh, het op tegen het kwaad. Maar in 2008 wordt ook Batman een donker personage... en krijgt hij zelfs een paar enge trekjes. Some men aren't looking for anything logical. They can't be bull, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Ja, Fragmenten The Dark Knight. We hoorden overigens niet Batman zelf, maar Butler, Alfred en de Joker. Dat is de meest succesvolle film van 2008 geweest. En Batman neemt het daarin op tegen Aanschieval Joker en gaat daar ook bij over de scheef. Wat is er gebeurd met hem? Nou ja, wat je in The Dark Knight heel sterk ziet weerspiegeld, is het feit, of wat je daarvoor ziet komen. Is dat er elementen uit hedendaagse politiek en media worden meegenomen. op een manier die mensen aanzet om daar toch een beetje over na te denken. Wat een beetje het probleem is is dat, zoals je net hoorde in dat citaat... dat de Joker wordt besproken als iets als een, als een vorm van kwaad... die echt uh, die niet te begrijpen is. Een, een nieuwe vorm van kwaad. Dezelfde manier dat in The War on Terror, eigenlijk die Amerika heeft gevoerd... Uh, organisaties als Al-Qaeda worden gezien als een kwaad... wat ongrijpbaar en ook onbegrijpbaar is. En dus mag je maar alles doen? Dus mag je... Nou ja, dat, dat is een beetje de vraag die die film stelt. Mag je alles doen? Het antwoord is, je mag niet alles doen. Dus Batman die wordt uitgedaagd om de Joker ook te doden. Nee, dat doet hij niet. Een beetje martelen, dat mag dan weer wel. Waar is de superheld bij grote politieke mislukkingen? Laat ik even een fragment hieruit laten horen. Apocalypse Now. I love the smell of maple in the morning. Smel, you know that gasoline smell. Oh, whole hill. Smell like... Dat is natuurlijk totaal een tegenspraak met uh, de films... die altijd door superhelden gemaakt worden... en over superhelden te zien zijn in de bioscoop. Ja, Apocalypse Dow is echt bijna, kun je nog zeggen... het exponent van jaren zeventig Amerikaanse film. In de jaren zeventig zie je een tendens van de antiheld en van een, een vorm van zelfreflectie en het idee van verslagenheid. En het regentijdperk en de, de Rambo en Arnold Schwarzenegger films die daarop volgden... die gaven in eerste instantie vanuit de politiek een draai van nee, Amerika is groot, Amerika is machtig. Amerika gaat het strijden aan tegen wat Reagan de Evil Empire noemde. Het communistische uh, uh, imperium achter het ijzeren gordijn. Dat zie je dan bijna direct gereflecteerd in de films... die dan populair worden in die tijd... waarin ja, hele sterke mannelijke... Actiefiguren zoals Rambo en Rocky, die onverwoestbaar zijn... die het opnemen tegen het ultieme kwaad. Dus wat zie je steeds als er een traumatische gebeurtenis is... of dat nou Vietnam of Watergate of meer recentelijk 11 september is... dat er een behoefte ontstaat bij het Amerikaanse publiek... en nu ook meer bij het wereldpubliek. Want dit, deze films zijn echt wereldwijde uh, kijkcijferkanonnen, zeg maar. Uh, die... Uh, uh, die films, die laten aanvallen zien... die heel erg lijken op die van 11 september. Dus een vliegtuig wat op New York afvliegt... en dan moet Superman hem op het laatste moment stoppen. Of de Joker, die een soort ja, belichaming is... van de hedendaagse postmoderne terrorist... en die door Batman gemarteld en gestopt moet worden. Waarbij net iets meer macht dan vroeger het geval was... dan zie je dat uh, ja, een van de redenen waarom die zo populair zijn... echt wel is dat je daarin de problemen van tegenwoordigheid... politiek en het nieuws op een indirecte manier tegenkomt. Daan Hesslerforst, universitair docent film en literatuur. Blijf nog even zitten. Ik praat na het nieuws kort met u verder. Zometeen, namelijk nog van onze eigen Superman via de Escort-branche naar de digitale wereld van Simone Wijmans, die vertelt hoe je werk kunt vinden via Twitter, bijvoorbeeld. Nu de hoofdpunten van het nieuws met onze eigen macho-nieuwslezer. Jan van de Putten. Ja. Kom maar. Radio 1. Het NOS-journaal. Vrouw uit Den Haag heeft een bodemprocedure verloren over vingerafdrukken in haar paspoort. Ze wil haar vingerafdrukken niet geven omdat die ook worden opgeslagen in een landelijke database voor criminaliteitsbestrijding. Maar volgens de rechter moet ze gewoon gehoorzamen aan de wet. De Tweede Kamer praat al vandaag over het besluit van het kabinet om mee te doen aan de operatie in Libië. Vanmiddag is er eerst de eerste commissievergadering, die begint om half drie, en vanavond is de plenaire afronding. Bij de Japanse kerncentrale Fukushima zijn alle werknemers enige tijd geëvacueerd geweest. Uit reactor 3 kwam vanmorgen zwarte rook. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. De stralingsniveaus zijn niet verhoogd. En mensen met een hoge opleiding verdienen gemiddeld bijna twee keer zoveel als laagopgeleide mensen. Volgens het CBS is het jaarinkomen van iemand met een hoge opleiding zo'n 50.000 euro. Van laagopgeleiden 26.000 leren loont, constateert het CBS. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Verkeer in de regio Rotterdam of Breda onderweg naar Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Want in België op de 119 is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar staat inmiddels een lange file. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat 3 kilometer voor Maastricht. En nog een korte file op de A4 naar Den Haag. Daar staat bij Soetbouw de rijndijk nog 2 kilometer. Radio 1: de met Felix Meurders. Tot 12 uur nog. Superman heeft zich weer omgekleed en schiet Danny Heemstra te hulp... die moet betalen voor ongewenste leveringen. Esther Meppeling gaat op de barricade voor de escortbranche... die overspoeld wordt met nieuwe regels. En Simone Wijmans vertelt hoe je je vieze toetsenbord kunt schoonmaken... zonder chemicaliën. Bij me zit nog altijd Dan hessler forst Hij is docent literatuur en film aan de Universiteit van Amsterdam. En hij promoveert morgen op een proefschrift over de superhelden... en hoe ze samenvloeien met de Amerikaanse politiek en geschiedenis... Als ik dat zo bekijk, dan zijn dat nogal tamelijk conservatieve figuren, die superhelden. Ja, zo kun je dat. Uh, we gaan nu even heel erg generaliseren. Want we hebben het over een stuk of vijftig films die tussen 2000 en nu zijn uh, verschenen. Maar als je kijkt naar de grote lijn daarbinnen... dan zie je inderdaad dat uh, ze staan voor aardsconservatieve waarden. Neoconservatieve waarden zelfs, zou je zeggen. En zijn het de filmmakers of is dat politiek beïnvloed? Uh, dat zijn, uh, ze zijn niet politiek beïnvloed op dezelfde manier... dat film uit de jaren 40 tijdens de Tweede Wereldoorlog... bijvoorbeeld rechtstreeks werd gerund en gescript door het ministerie van Defensie. Of ministerie van Oorlog, zoals dat toen nog was. Nu is het zo, dat, uh, en dat was ook in de jaren 80 al zo... Dat ook al, is, ook al zijn grote actiefilms vaak wel afhankelijk van steun van het Amerikaanse leger. Die dan ook script approval hebben. Die, moet, die mogen zeggen van nou dit wel en dat niet. Anders dan mag je onze F-16's niet gebruiken. Um, maar dat er heel weinig rechtstreekse invloed is van het politieke en militaire apparaat op filmproductie. Is ook niet echt meer nodig, want die, dat neoconservatisme en neoliberalisme. wat onze wereld eigenlijk in de Amerikaanse economie zeker uh, definieert. Uh, dat is natuurlijk dezelfde logica die die films en die filmstudios zo succesvol maakt. Dus als de ideologie die is van een, een eigenlijk een hardcore kapitalisme. Nou ja, Iron Man is ook een hardcore kapitalistisch product. En het gaat ook over een hardcore kapitalist. Want dat is wat Tony Stark ja, in deze is. Het gaat altijd over blanke mannen en de rol van vrouwen. De rol van vrouwen. Dan zie je dat die uh, een, uh, ook een hele conservatieve ideologische rol hebben. Dus vrouwen die zijn verzorgend. Om Iron Man maar hef, heel even als voorbeeld te nemen. Ze zijn bovendien heel erg schaars. Iron Man, er komt dan één vrouw in voor. En dat is de secretaresse. En die is lief. En die is aardig. En die is zacht. En die, die zorgt ervoor dat Tony Stark... Uh, nou ja, dat ze schone ondergoed voor hem klaar ligt, zeg maar. Terwijl hij wordt gedefinieerd door het feit dat hij uh, een, een natuurlijke affiniteit heeft met technologie. Hij is een gamer zoals hij eigenlijk in zijn pak zit. En uh, dat uh, met zijn gedachten en zijn ogen en zo motoriek bestuurt. Um, mannen zijn sterk. Mannen zijn uh, technologisch dus uh, voortvarend. Um, en uh, vrouwen komen ten, in de eerste plaats weinig voor. Maar zijn daarnaast altijd bepaald door een hele conservatieve uh, rolpatronen. En Bush en Reagan, dat waren natuurlijk toch wel uh, op, op dat moment de superhelden echt naar boven als paddenstoelen uit de grond... op het moment dat Clinton nou aan de macht is. Wat zie je dan gebeuren? Ja, in die tijd, uh, in de jaren negentig... is wat je ziet, is dat er in de, in, natuurlijk zijn er nog steeds actiefilms... maar je krijgt in die ja, relatief rustige periode, politieke periode... voor Amerika van de jaren negentig, krijg je um, de gevoelige man. Uh, dus je krijgt dat uh, figuren zoals Schwarzenegger, Sylvester Stallone... De grote spierbundels die verlaten het toneel. En je krijgt uh, figuren als uh, John Cusack en uh, Nicolas Cage. John Travolta. Die nu ja, een andere vorm van mannelijkheid eigenlijk belichamen. Uh, die zijn de slimme man, de pientere man. En wat je nu tegenwoordig ziet in, uh, uh, in de 21e eeuwse filmcultuur. Als je naar actie en science fiction films kijkt. En dan met name die superheldenfilms. Is een soort samenvloeiing van die twee. Aan de ene kant zijn uh, Batman en Iron Man en Superman zijn inderdaad onverwoestbaar. Ze zijn ontzettend sterk. Maar ze hebben ook een heel charmante, vrouwvriendelijke kant. Die aan de ene kant ja, een soort, hè, de, de jaren negentig dus met zich meeneemt. Maar die de films natuurlijk ook openmaakt voor een, een, een meer vrouwelijk publiek. Want Robert Downey Jr. vinden veel vrouwen een heel aantrekkelijke man. Dan Hesler Forrest promoveert morgen. Dat wordt wat. Worden de films getoond? Bent u snel klaar? Nee, helaas niet. Ik mag alleen maar u praten. We moet echt alleen maar praten. Ja. Nou, succes erbij dan. Bedankt. Dank voor de komst. Gids.fm Superman. En nu we het toch uh, hebben over al die superhelden... onze eigen Superman is terug. En hij ontfermde zich over Danny Heemstra. Die kreeg desgevraagd als kennismakingsinzending... een mini Harley Davidson opgestuurd. Maar meteen daarna ontving hij een doos vol kleine Harley's. En een hoge rekening van Lecturama. Mailen hielp niet, uh, bellen ook niet. En nu zit er een inkassenbedrijf achter me aan voor 231,9. euro.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 Alles opgelost dus voor Danny en zijn dochter. We hebben Lecturama nog even gebeld en nu wordt er gewoon weer opgenomen. En de telefoon blijft overgaan. Een probleem waar u zelf niet uitkomt, daarmee kunt u terecht bij Superman. Mail Superman, Superman, aapstaatje, VARA.nl. Volgende week is Superman er weer. Dit is de gids .fm. VARA Radio 1. De prostitutie- en escortbranche die komt de laatste jaren regelmatig negatief in het nieuws. En het gaat dan vaak over illegale bedrijven en vrouwen die onder dwang moeten werken. Om deze negatieve spiraal te doorbreken heeft Esther Meppelink... de vereniging legale escortbedrijven opgericht. Mevrouw Meppelink, goedemorgen. Goedemorgen. Want een legaal bedrijf is altijd een goed bedrijf? Uh, nee, dat is niet per se zo. Alleen je mag er wel van uitgaan dat een legaal bedrijf... natuurlijk regelmatig gecontroleerd wordt door de overheidsdiensten. En de meeste misstanden die zich voordoen in deze branche... vinden doen zich voor in het illegale gedeelte. En wanneer wordt uh, er door de overheid gecontroleerd? Is dat op gezette tijden? Weet u dat van tevoren? Uh, nee, dat weten we niet van tevoren. Uh, uit mijn eigen ervaring, ik ben escort ondernemer in Amsterdam... Uh, kan ik zeggen dat de politie uh, onverwachte controles houdt. Die houdt hotelcontroles. Wat betekent dat zij uh, vanuit een hotelkamer een escortbedrijf bellen... een dame vragen naar een hotelkamer te komen... die in de veronderstelling is dat zij een klant gaat bezoeken. En vervolgens wordt nagegaan inderdaad of het bedrijf wel werkt... volgens de Vergunning. En welke voorwaarden zijn dat dan? Uh, nou, ik kan alleen spreken voor uh, Amsterdam, omdat ik daar zelf natuurlijk mijn escortvergunning heb. Uh, in Amsterdam moet je bijvoorbeeld een bedrijfsplan overleggen. Je moet een gezondheidsplan overleggen voor de werkzame prostituees. Um, het bedrijf wordt financieel doorgelicht, dus je gaat door de biebop. Dus er worden strenge eisen gesteld aan de vergunning. En op het moment dat je daarom wat doet, dan krijg je een vergunning, krijg je een papiertje en dan mag je gaan opereren? Uh, ja, ik krijg het een papiertje en dan mag je opereren. Tot de lengte de nummer... van jaren? Uh, nee, nee, dat is voor een beperkte tijd. Dat, dat verschilt overigens ook van gemeente tot gemeente. Uh, er worden, sommige vergunningen worden uitgegeven voor één jaar. Sommige vergunningen volgens mij zelfs voor onbeperkt. En in Amsterdam wordt de vergunning uh, verle uh, verleend voor drie jaar. En u zei in het begin, toen ik u vroeg... een legaal bedrijf is altijd een goed bedrijf. Nou, niet altijd. Waarom niet? Nou, ik denk dat het een illusie is om te denken... dat misstanden zich alleen maar voordoen uh, in de illegale branche. Dat zou, dat zou heel naïef zijn. Uh, we zijn natuurlijk allemaal op de hoogte van uh, het vergunnenbedrijf... Door het OM, eh, waardoor de website uit de lucht is gehaald. A pleasure Escort. Uh, ja, en dat was een vergund bedrijf. En dan moet ik wel zeggen, de website is inmiddels weer actief. En uh, het is ook niet, per, niet precies duidelijk wat precies het bedrijf wordt kwalijk genomen. Zou dus lid kunnen worden van uw club? Uw um, vereniging? Op het moment dat, uh, dat hun vergunning niet, uh, niet wordt ingenomen, dan, dan kan dat inderdaad. Ik bedoel, wij, dus je kijkt wij, alleen naar de vergunning? Nou, wij moeten ervan uit kunnen gaan dat de overheid is natuurlijk de controlerende, de controlerende instantie is. Dus op het moment dat de overheid geen aanleiding ziet om een vergunning in te nemen, kunnen wij er vanzelfsprekend van uitgaan dat een bedrijf dus gecontroleerd is en dus voldoet aan bepaalde eisen. Afgezien van het feit dat, dat we die affaire hebben gehad met dat uh, escortbedrijf is ook de Tweede Kamer druk in de weer aan het discussiëren over een nieuwe prostitutiewet en die nieuwe wet die komt eraan. Is die eigenlijk nodig, vindt u? Uh, ja, ik, ik ben absoluut voor de wet. Ik ben het oneens met aspecten van de wet, maar dat die wet op zich er moet komen, daar ben ik het mee eens. Uh, wat ik bijvoorbeeld een heel belangrijk punt vind van de wet is dat alle prostitutiearbeid vergund moet worden. Uh, dat is op dit moment nog niet zo. Uh, er zijn gemeentes die die vergunningplicht hebben. Maar er zijn ook gemeentes waar geen vergunningplicht is. En ik denk dat dit wel een stap is uh, naar normalisering van de branche. Maar zoals ik al zei, inderdaad, met bepaalde aspecten van de wet ben ik het niet eens. Zoals? Uh, nou, zoals bijvoorbeeld de registratie van prostituees. Ik denk dat dat een tegengesteld effect gaat hebben. Want ze moeten geregistreerd worden. Ja, ze moeten zich laten de registreren. inderdaad. En ja. waarom heeft het een tegengesteld effect dan? Nou, omdat wij, en daarin staan wij niet alleen, dat hebben ook andere organisaties gezegd. We zijn bang dat, uh, dat er gaat zorgen dat veel dames juist illegaliteit ingaan. Um, prostitutie is, hoe je het went of keert, natuurlijk wel een vak... waar nog steeds een behoorlijk maatschappelijk stigma op heerst. Een dame kan zelf um, volledig eens zijn met de keuze die ze gemaakt heeft... maar dat betekent niet dat het geaccepteerd wordt door haar omgeving. Dus heel veel dames houden dit ook bewust geheim voor hun omgeving. En op het moment dat zij zich um, zouden moeten melden... bij bijvoorbeeld een gemeentehuis, en dat is nu geloof ik sprake van de GGD... Um, komt haar privacy natuurlijk in het gedeelte. Drang. En uh, heel veel dames, tenminste dat vrezen wij, zullen daardoor denken... nou ja, dan ga ik mij niet registreren. Willen ze wel hun werk voortzetten, kan dat dus niet meer legaal is de volgende stap om dat dus in het illegale circuit te doen. Dus u krijgt ook een tekort aan dames, vreest u? Nou, ben ik daar bang. Nou, nou het, zou me, het zou me niet heel erg verbaasen. Kijk, Als ik kijk naar um, specifiek mijn bedrijf... Um, ik werk met Nederlandse dames, hoogopgeleide dames... Uh, voor wie dit een uh, bijverdienste is. Dit is niet hun hoofdinkomen. Ze hebben een goede baan of ze zijn bezig met hun studie. Dit is iets wat ze korte tijd zullen gaan doen. En dit is niet de, de lange carrière die zij ambiëren... En ik denk inderdaad in hun geval... ik denk dat er dames zijn die zullen stoppen. Omdat ze denken, nou het wordt mij nu echt een beetje... Week... Kijk, de dames zijn al geregistreerd. Dat, dat realiseert men zich soms ook niet. Op welke als, manier dan? Nou, als een dame werkzaam is uh, via een bedrijf... dan is er natuurlijk... Wij werken bijvoorbeeld met de opting-in-methode. En dat is een belastingmethode qua verrekening... Die, die toegestaan is in de branche. En de dame is dus al geregistreerd bij de Belastingdienst. En dat geldt voor alle dames die werken via de bedrijven. Dus wat dat betreft is een extra registratie wat ons betreft ook overbodig. En als klant moet je ook van alles gaan doen, hè? als hoerenloper. Uh, moet ja. je nagaan of... Uh, of de dame uh, die je bezoekt, of die zich inderdaad geregistreerd heeft, of dat zij werkzaam is via een vergund bureau. Je moet naar een vergunning gaan vragen. Ja, je moet naar een vergunning of naar een nummer gaan vragen. Ja, en hoe dat ingevuld wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Um, Opsteld had het inderdaad over een telefoonnummer dat gebeld moet worden. Uh, de dame krijgt een registratienummer, geeft dat aan de klant die haar bezoekt. Uh, die moet dan blijkbaar eerst bellen om te kijken of hij inderdaad uh, met de dame in zee mag gaan of niet. Nu doet er een beetje schamper over op het moment ja, dat u ik... dat zegt. U moet dan blijkbaar eerst bellen. Ja, nou, omdat, ik, omdat ik niet denk dat het, heel erg, dat het heel erg werkbaar is. Kijk, sowieso uit privacyoverwegingen um, zal de klant alleen het nummer kunnen controleren. Um, hoe kun je zeker weten dat de dame die dat nummer opgeeft... Uh, daadwerkelijk de dame van dat nummer is? En ik vind, het ook, um, ik vind het ook erg veel verantwoordelijkheid leggen bij een klant. En daarbij ook nog, uh, willens en wetens gebruik maken van een uh, prostituee... die gedwongen wordt het werk te ver verrichten, dat is al strafbaar. Um, maar ja, hoe dus... kom je erachter? En dat willen ze nou, natuurlijk en... op deze manier. Ja, maar hoe, dan, dan vraag ik me dus af, hoe kom je er dan achter? Ik bedoel, ik neem aan dat er geen toezichthouder of iemand van de politie... aanwezig kan zijn bij, elke, bij elk bezoek van een klant aan een prostituee. Nee. Maar op het moment dat je als hoerenloper naar moet gaan vragen dan, en ze heeft geen vergunning, dan zou je kunnen zeggen, nou ik bel dat nummer, ik geef dat even door. En dan uh, zou de desbetreffende prostituee uh, zou nader aan de tand gevoeld kunnen worden. en kijken. Ja, nou ja dat, als het zo zou werken dan zou het heel mooi zijn. Waar wij eigenlijk een beetje bang voor zijn... is dat uh, een klant inderdaad die erachter komt... dat, die, uh, dat de, dame met wie hij, uh, de dame met wie hij is, dat hij niet geregistreerd staat. Dat zo'n klant misschien ook minder... Uh, en, en hij vermoedt dat die dame bijvoorbeeld uh, slachtoffer is van mensenhandel. Wij zijn bang dat hij misschien ook minder geneigd zal zijn... om dat vervolgens te melden uit angst om zelf weer strafbaar te zijn. Hartelijk dank. Esther Meppelink is voorzitter van de vereniging Legale Escort dank. M -M. Radio 1. Protest tegen een anti-homo-app voor de iPhone. Hoe vind je werk via Twitter en een gloednieuwe manier... om zonder chemicaliën het toetsenbord van je computer schoon te maken? Simone Wifi-Wijmans bespreekt deze onderwerpen... in de Wekelijke Gadget en internet -ribiek. Simone, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. We beginnen met die Anti-Homo-app. Daar ben ik zin naar geïnteresseerd. Hoe zit dat? Ja, afgelopen dagen is heel veel ophef ontstaan over die nieuwe iPhone-applicatie. Het is gelanceerd door het Amerikaanse Anti-Homo ja, anti Club Exodus International. En dat is een christelijke organisatie... die slachtoffers van homoseksualiteit ondersteunt. En ze geven bijvoorbeeld therapieën... zodat homo's kunnen genezen van hun zondige le uh, levensstijl. Ze zeggen, we kunnen iedereen bevrijden van via de kracht van Jezus. En die app die gaat daarbij helpen. Klopt, er zit een onderdeel bij, dat heet Real Stories. Daarin kun je verhalen van mensen lezen... die worstelden met hun geaardheid. Maar mede dankzij gebed... en natuurlijk dankzij Exodus International... zijn ze weer op het rechte christelijke pad geraakt. Verder vind je een link naar de Facebookpagina... van de organisatie. Dat zat een videopagina op, een link naar evenementen. Want ze organise eh, organiseren regelmatig grote conferenties. En tijdens die conferenties... hoor je ook veel getuigenissen van ex-homo's hun familieleden. En Apple verkoopt dit gewoon in de App Store? Ja, Apple heeft het afgelopen dagen uh, inderdaad verkocht via de App Store. Ze zijn altijd heel erg streng met het toelaten van producten in die App Store. Zo staat er in de voorwaarde dat een applicatie niet beledigend, racistisch of kwetsend mag zijn. En deze app die voldeed volgens het bedrijf dus aan die voorwaarden. En homo-organisaties wereldwijd zijn laaiend. En eerder vanochtend sprak ik daarover met uh, G-krant hoofdredacteur Henk Krol. Ja, ongelooflijk, want het is in strijd met hun eigen richtlijnen. Ze hebben eerder al een keer een app gehad waarin opgeroepen werd om uh, aan homo's bepaalde rechten te ontzeggen. En toen daar een protest tegen kwam, was in no time die app van uh, hun site verdwenen. Deze staat er nog steeds op en dat ondanks het feit dat zo verschrikkelijk veel mensen daartegen protesteren... En het juiste de homoseksuele gemeenschap is die als eerste Apple omarmde. Ja, het schaadt ook de goede naam van Apple. Ja, er wordt momenteel dus geprotesteerd tegen Apple... en het belangrijkste drukmiddel is een online petitie. Uh, de, de petitie is een initiatief van een gezamenlijke groep uit uh, Amerika. Laten we zeggen de Ameri het Amerikaanse COC en wat Amerikaanse uh, bladen die dat ondersteunen. Die hebben ons ook benaderd. En wij hebben in ieder geval de actie geadopteerd voor Nederland. En uh, ja, dat gaat zo waanzinnig snel. Want in een paar dagen tijd hebben nu 150.000 mensen die petitie ondertekend. En het is gewoon grappig om te zien hoe daar bijna per minuut handtekeningen bij komen. De petitie is ook niet zozeer gericht tegen die christelijke organisatie... want die moeten helemaal zelf weten wat ze doen. En uh, laten we maar hopen dat onze lieve heer niet al te gelukkig is... met volgelingen van dat soort. Maar hij is vooral gericht tegen Apple... dat die tegen hun eigen richtlijnen in deze app hebben toegelaten. Henk Krol van de G-Krant. Heeft Apple al gereageerd op al deze ophef? Nou, ze hebben nog geen officiële verklaring uitgegeven... maar de app is in de afgelopen uren wel verwijderd uit de App Store. Strijd ja. gewonnen dus, zou je zeggen. Toch zijn homo-organisaties is nog steeds niet tevreden. En ze gaan dus door met die online-petitie. Ze willen nu namelijk dat Apple toegeeft dat ze een fout heeft gemaakt... en dat ze dit soort kwetsende apps in de toekomst zal afwijzen. Dus voorlopig staat het bedrijf nog wel even onder druk. Het werk vinden via Twitter, dat kan? Dat kan via de nieuwe website vacaturelandkaart.nl. Dat is een website die Twitter continu scant op zoek naar vacatures. Steeds vaker maken bedrijven gebruik van Twitter... bij het zoeken naar nieuw personeel. En op deze nieuwe website vind je een overzicht van alle aangeboden banen. En dat scannen dat gebeurt real. Time, zoals dat heet. Dus ja. Stel, een bedrijf schrijft nu in een Twitterbericht... dat ze een vacature te vervullen, heb, te vervullen hebben... dan verschijnt deze ook direct op de site. En ja, zijn er zoveel functies te vergeven in Nederland dan? Nou, de site zegt zelf dat via hen zo'n 30.000 actuele vacatures te vinden zijn... in heel Nederland. En zeggen ze, de bekende sites zoals Monsterboard.nl... en de Nationale Vacaturesite... die vragen veel geld voor het plaatsen van een personeelsadvertentie. Twitter is natuurlijk gratis, dus heel veel bedrijven maken daar gebruik van. En uh, die... Tweets, die kun je nu dus vinden via deze site. De gadgets van de week, Simone. Ja, om de zoveel tijd kom je onderzoekjes tegen. waaruit blijkt dat het toetsenbord van heel veel mensen. meer bacteriën bevatte dan een toiletbril. En om dat te voorkomen, delen ze bij de Vara. Uh, zo nu en dan van die vochtige doekjes uit. En er zijn ook allerlei spuitbussen op de markt. Maar als het aan de uitvinders van de. Vira Shield UV Sanitizer ligt. is al dat chemische spul binnenkort niet meer nodig. Wat hebben zij bedacht ook? Nou, ze hebben een apparaat bedacht. waarmee je met behulp van UV-stralen. je toetsenbord kunt desinfecteren. Infecteren. Het is een soort kastje waarin UV-lampen zitten. Je plaatst dat kastje over je keyboard, je drukt op een knop... en de UV-stralen doden dan binnen een paar seconden... 99,9 van alle bacteriën en andere ziekmakende ellende... die in Kom, dat toetsenbord huis. Uh, wat voor bacteriën zijn dat dan? Onder andere E. coli, MRSA, streptococcus, salmonella... maar ook het gewone H1N1-griepvirus. Tuurlijk. En het is <laughs> alleen bestemd voor het keyboard? Nee, niet alleen voor het keyboard. Je kunt er ook een iPad mee schoonmaken... Een mobiele telefoon, computermuis, van afstandsbediening... Niet goedkoop, 175 euro. Maar volgens de makers heb je dan wel een virusvrij en bacterievrij keyboard voor je neus. Totdat je hem aanrijkt, natuurlijk van de handschoentjes. Dat klopt. Dankjewel, Simone. Alle genoemde links zijn terug te vinden via de website. Klikt u dan op rubrieken en vervolgens gadgets. En overigens kunt u Simone ook vinden op Twitter, Apenstaatje tijdgeest nu. Wat doet me nog vandaag op televisie? Nou, ik kan uh, kiezen uit diverse dingen. Een herbeleving van de tijd voor de val van de Berlijnse muur in 1989. Om negen uur op uh, tv5. TV uh, met ondertiteling trouwens tegenwoordig. Een hartverscheurende documentaire over Indiaanse sloppenwijken... waarin een aantal kinderen wordt gevolgd... voor uh, wie armoede, misbruik en geweld dagelijkse kost zijn. Om kwart over elf op canvas. Of de optimistische protesten in Iran in 2009. Vergelijkbaar met de volksopstand nu in de Arabische wereld. En in Iran bij deze groene revolutie destijds keihard neergeslagen. Om tien over half twaalf op Nederland 2. Niet al te veel vrolijkheid. Dus dat gaat veranderen zo meteen op deze zender met Jurgen van den Berg. Ja, Zeker. Uh, we hebben de directeur van het uh, Movie Dead Matters Festival hier. Dat is een internationaal uh, film- en documentaire festival. Allemaal geëngageerde. Films zijn daar te zien. Het Mediaforum met Walker van Schermburg en Harm Edens... gaat onder meer over dat bijzondere moment gisteren in De Wereld Draait Door. Dat tijdens de uitzending eigenlijk de, ja, de, de volgorde van onderwerpen werd veranderd. Iemand werd ja. afbesteld ter plekke. Okay. Uh, we hebben ook Juke Winia, even de eindredacteur van, uh, van de Wereldrijd door, die dat even gaat uitleggen. En uh, de stelling, daar zijn ze nog druk over aan het delibereren. Gaat in ieder geval over onze bijdrage aan uh, de actie daar in Libië. Maar hoe die stelling gaat luiden, hangt ook een beetje af van de gast. Die wordt ook nog uh, op dit moment geboekt. Die wordt nog gezocht. Wilt u gast zijn, meld u zich bij lunch. <laughs> Surf naar de degids.fm. Tot morgen allemaal. Vanavond, 7 uur. Hoe meer ik mij in de Koran verdiepte, en hoe meer ik de hadith ging lezen, en hoe meer ik allerlei boeken eromheen ging lezen,